...Kuik in Brabant. De drie opgepakte mannen zijn tussen de 18 en 28 jaar... en komen uit Rotterdam en Capella aan den IJssel, meldt de politie. Hun auto werd klemgereden door twee andere auto's en daarna beschoten. Eén man raakte licht gewond. Nou, de schutter en de andere auto's wordt nog gezocht. Waarom er werd geschoten, is nog niet bekend. Blijf in Brabant, in Gelderop, bij Eindhoven... zoekt de politie naar een man die met een vuurwapen zou zijn gevlucht. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Uit voorzorg werd het centrum tijdelijk afgezet... maar inmiddels is dat weer... Open. Dan de IJssel. Bij ons viel het qua ongelukken mee, maar in Duitsland zijn er door de IJssel honderden ongelukken gebeurd. Er zijn ook zeker drie doden gevallen. In het noordwesten van Duitsland bleven door de spiegelgladde wegen veel scholen dicht. En tot slot prinses Amalia. Ze heeft een promotie te pakken bij Defensie. Ze is nu corporaal, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat betekent dat ze voortaan in uniform loopt als ze iets doet voor Defensie. Sinds september volgt Amalia een militaire opleiding. Dat doet ze in combi met haar studie rechten in Amsterdam. En dan nog het weekend weer van Plaza. In het noorden is het rond het Vriespunt. In het zuiden een stuk warmer, graad of negen. Verder flink wat zon. Vanavond regen. Dit weekend opnieuw in het noorden: temperaturen rond het Vriespunt. In het zuiden een stuk warmer. Blik op de weg door Flitmeister met 15 files en 2 vertragingen langer dan 20 minuten. Op de A2 allebei Utrecht richting 30 en Bos tussen Kerkdriel en... nee, sorry, tussen Geldermas en Kerkdriel, 12 km 24 minuten. En de andere kant op, van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg... 9 kilometer file met een vertraging van 22 minuten. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door auto tauglas. Welkom bij de enige echte. Tot zes uur vanavond hoor de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Dit is jaargang 62, editie 3158. Oh, de, de enige die telt. De Top 40. Yes, goedemiddag. Daar gaan we met de lijst van vrijdag 23 januari 2026. En oh my god, dat is een spannende administratie van deze week. We hebben twaalf stijgers, waarvan zes stippen en twee superstippen. 22 zakkers, slechts 5 zittenblijvers. 22 extra alarmschrijven en maar één nieuwe binnenkomer. Terug naar vorige week. Toen waren dit de drie grootste rammers van Nederland. Nummer 3. Where's my husband van Ray...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 nummer één van vorige week. The Fate of Filia van Taylor Swift. Of Tina Swift, zo kun je er inmiddels ook noemen. Want al tien weken op rij heeft zij de allergrootste hit van Nederland in handen. Met afstand ook. Je krijgt de nummers 5, 4, 3 en 2. Dan krijg je heel lang niks. En dan pas The Fate of Filia. Tenminste, dat was de situatie vorige week. Maar staat Taylor Swift er deze week ook nog steeds zo sterk bij? Of zorgt Bruno Mars voor een frisse wind? I Just Might maakte vorige week al een grootse entree in de lijst op nummer 9. Dit gaat vanmiddag dus sowieso een podiumplek worden, dat kan bijna niet anders. Maar waar op dat erepodium komt hij dan te staan? Door een titanenstrijd in de Nederlandse top 40 van deze week. Eentje die ook absoluut nog geen duidelijke winnaar heeft als ik de voorspellingen zie. Colin, Celine en Chiara. Zij voorspellen bijvoorbeeld dat Bruno Mars deze week inderdaad die nieuwe nummer 1 wordt. En Janaika, Mark en Annelies denken dat de vader van Vidia gewoon nog een week bovenaan blijft staan. qmusicnl slash top40, daar kun je ook jouw voorspelling doorgeven. Onder alle goede antwoorden verloot ik later vanmiddag... het uit als sterrenpakket. Met daarin twee tickets voor een concert naar keuze... plus vervoer in een mini-electric. Het zou een lekker begin van je weekend zijn. Een minder goed begin van het weekend voor Douwebop en Mol. Want nog even blijven moet nu echt vertrekken. Na 19 weken uit de top40... Afscheid van een geliefde en tegelijkertijd ook gevreesde traditie in de... Oh, de Na 19 weken grappen en gollen komt er ook een einde aan de mop van Douwe... Ach ja, de mop van Douwe, is we hebben. Yo, Domin. Ja, hallo Douwe, Bob. Goed dat je er bent. Voel jij het ook? Nee. Het is tijd voor een mop oh. van Douwe, Bob. Oh. Oh. Nou, wat heb je deze week? Wat is de favoriete muziekstijl van een spook? Wat is de favoriete muziekstijl van een uh, spook? Uh. Wat is de favoriete even? geen idee. Zoolmuziek. muziek. Zo muziek. ziel zo zeg je al muziek. Zo muziek. Ja, grappig toch. Goed. achter te... dag, daar houden Doe de doe dit dat je weer raam bedankt. We gaan beginnen met de ene rechter chef, special veertig. 40. Nummer 40. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And now we don't sing anymore. Afraid to be out of tune. What if silence stops making sense? What if there's nothing left to lose? If not now, then where well should we try a little harder? Maybe. We're just too afraid to make amends It's like we see no other way We'd rather break before we bend But we may never be here again Oh, if not now My son. Week in de top 40, maar misschien deze week ook wel echt voor het laatst. Luna komt opnieuw dichter bij de uitgang van de enige echte, met pauze. Vorige week 36, deze week drie plekken verlies nummer 39. Een paar weken geleden vertel ik je hier in de top 40 al over hoe Ed Sheeran allemaal scholen in Engeland langs ging om gitaren uit te delen om muziekles mee te geven. Vorige week had ik het nog over Taylor Swift, die een flinke berg geld heeft gedoneerd aan de voedselbank in Amerika. En ook deze week is het weer raak. De weldoener van de week. Het is wederom tijd voor de uitreiking van de titel Weldoener van de Week. En die eretitel gaat deze week naar... Morgan Wallen! Ja, goede keer Morgan. dat je luistert ook naar dit moment. Hij is de laatste tijd lekker bezig. Eind vorig jaar heeft hij meer dan 1 miljoen dollar gedoneerd... aan een middelbare school in Knoxville, zijn hometown. Ze hebben daar een hele nieuwe gymzaal van kunnen bouwen. Allemaal nieuwe sportspullen erbij ook. Zo vlak voor de kerstvakantie heeft hij daar ook nog een paar drumstellen bezorgd. Hij heeft allemaal nieuwe lessen en outfits gekocht... voor de schoolkoren in de buurt... De lokale honkbalvereniging heeft een verse grasmat en nieuwe knuppels gekregen... en deze week vond hij nog wat wisselgeld tussen de bank... want hij heeft nu nog eens tienduizenden dollars aan muziekinstrumenten gedoneerd aan een schoolorkest. Drie contrabassen, zeven cello's, zeven altviolen en negen violen... met de vriendelijke groeten van... Morgan Wallen, de weldoener van de week. Hi, Misschien nog het meest bijzondere vindt aan dit alles. Die vent deelt praktisch alles dus uit. Sportspelen, cello's, drumstellen... Maar geen banjo. En dat is raar, want hij is natuurlijk een jeeha, Hij is een country artiest. Gemiste kans die volgende week nog ergens wordt geleverd, zou mij niet verbazen. Zoals het spreekwoord gaat, wie goed doet, goed ontmoet. En dat geldt ook zeker voor Morgan Wallen. Hij staat deze week nog steeds in de Nederlandse top 40, week 35. What I met Tate McRae gaat naar 38. She said you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched, just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gonna be gone.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 Diep in de nacht voor ik je stem. Voelt het ineens alsof ik bij je ben? Ze zeggen de tijd zorgt er voordat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankeek. Alles wat ik beloofd had, heb ik gedaan.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 for okay. okay. Hoek. Ik zat van de week nog bij paal te pakken Hij mis je nog steeds, maar hij doet nog zo lang En soms ga ik slecht, maar alleen hier in de lente. Door ik heb het je dacht Dus ik fluister je naam heel zacht En ik laat je niet los, laat je niet los Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan Je laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijf bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij, tot het eind van mij. even opdat we Antoon deze week niet meer terug zouden horen in de Nederlandse top 40. Het einde was bijna daarvoor tot het eind van mei. Vorige week zakte de track af naar 39, maar deze week schiet hij toch weer twee plekken omhoog naar nummer 37. En dat levert Antoon twee bijzondere mijlpalen op. Mag ik een eerste ronde applaus? Tot het eind van mei heeft nog nooit eerder zo'n grote stap omhoog gemaakt. De vorige keer dat hij steeg was dat telkens één plek. Nu pakt hij dus twee plekken winst. Dat is 100% groei. En dan mag ik nog een keer klappen tot het eind van mei is ook officieel de grootste Nederlandstalige hit ooit. Die nooit verder is gekomen dan de onderste vijf plekken in de lijst. Ja, dat voelt een beetje als een poedelprijs, dat weet ik. Maar wie het kleine niet eert, moet alle succes vieren. En even serieus, het zijn nog steeds gewoon prestaties in de enige echte Nederlandse top 40. Hè. Laten we dat ook niet vergeten. Iedere dag zo waanzinnig veel muziek uit. En deze track hoort dus al mooi acht weken lang bij de 40 populairste tracks van Nederland. Nog een applausje. Ja, ja. Ja, ook meteen applaus dan voor Lady Gaga. Zij tik haar twintigste week in de lijst daar met de Dead Dance. Music. Min vier, deze week op nummer 36. Like, like a thief in my head, you crimen.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 a creature of the week 32, deze week Lady Gaga The Dead Dance op nummer 36 Deze week één nieuwe binnenkomer die is heel dichtbij, ga je zo meteen horen en je zingt lekker met Halle mee Wacht op mij hoor je zo Of dat je nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm?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 Het is dus half drie. Dit is de Nederlandse top 40 bij Q-Music. Met verkeer van Flitsmeister. Eén vertraging langer dan 25 minuten. Op de A2, 30 Bos, richting Utrecht. is de Driel en Waardenburg. 9 kilometer met 27 minuten vertraging. De top 40. Enige nieuwe binnenkomen van deze week is onderweg. En je krijgt nu Hanna mee. 35.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 De woorden die me raken Als het te stil wordt Maar jij verstaat me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 Zijn debut mag een tweede week bijschrijven. Een klein beetje winst. Rumors was vorige week te vinden op 35. Deze week dus één plekje in de plus. Je zou zeggen dat hij nog een beetje aan het bijkomen is van al het nieuwe succes. Een beetje genieten van wat er nu opeens allemaal overkomt. Dat zou ik tenminste doen met een eerste top 40-hit. Maar hij, Thomas Gray, zit niet stil. Hij deelde deze week al een foto op zijn Instagram dat hij bezig is met de volgende track. Geen tijd om te genieten. Maar juist ja, het moment te pakken om te blijven vlammen. Dat is wat hij doet. Misschien is dat je hem binnenkort hoort bij twee tracks in de Nederlandse top 40. Rumors deze week op nummer 34. Zometeen hoor je de enige nieuwe binnenkomer van deze week. En die is gezongen door een gazelle. Ja, hoe zit, leg je je zometeen uit naar de winnaars van de popprijs. Susanne Freek op 33. En ineens moest ik blijven staan. Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet. Ik beloofde je, ik blijf dichtbij. Is het van jou, dan is het ook van mij. Samen geen oog dicht gedaan. Maar is toch weer opgestaan. Is Ik wegga. Soms mis ik wie de vroeger konden zijn. En maak ik me zorgen. En is de angst zo groot in mij. Nee.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 Crack another can for the lost One's fallen One tear for the Broken hearted Pour out a little holy Water, two tears For the soul departed Pour out a little holy Water, We still Slowly Feel what you feel Yeah, yeah Two tears for the soul departed Pour out a little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 in de 22e week voor een spekkie. En het cakeje Marshmallow en Jelly Roll gaan van 30 naar 32 met Holy Water in de enige echte op Q-Music. In de lijst van vrijdag 23 januari 2026. De editie met maar één nieuwe binnenkomer. Die komt dan wel weer van een echte legende. De vrouw die de panfluit terugbracht in de popmuziek en wiens heupen nooit liegen. Shakira, Shakira. Shakira. Het is vier jaar geleden dat zij in de toffeerde stond. Was toen met deze? about Don't you worry, samen met The Black Eyed Peas Maar nu is zij terug Come on, get on we're wild and we can't be and we're the floor into a zoo De hele week regent het positieve berichten in de Q-app als ik deze track draai. Niet zo gek als we vanmiddag verwelkomen in de Nederlandse top 40. Shakira, Shakira is terug, terug. Na vier jaar afwezigheid dus met Zoo. De soundtrack van Zoo-tropolis 2. Een nieuwe Disney-film over een stad waar geen mensen, maar dieren wonen. Die dieren die zijn er weer ingesproken door de grootste filmsterren... en dus ook door popsterren zoals Shakira... Zij is de stem van de gazelle en de stem ook achter de soundtrack van die film. Nou, ze heeft die taak echt bloedserieus genomen. Ze heeft zich maandenlang helemaal ingeleefd in de gazelles. Ze heeft allemaal boeken gelezen, documentaires gekeken... over hun dag- en nachtritme, hun voeding, hun leefstijl... hoe ze zich gedragen in kuddes. Ze wilde echt kunnen denken en voelen als een gazelle. Ja, een soort van, van method-acting eigenlijk. Zo is dus ook niet gezongen door de Shakira in mij... maar door de ziel van een gazelle die nu in mij woont. Zegt ze, dit verzin ik allemaal niet. Dit is echt gewoon een quote van, dit heeft ze zelf erover gezegd... Shakira zelf... Ik laat even het midden wat ik ervan vind. Dit we wij gewoon heel bijzonder. Is het dan ook een heel zweverige, complexe track geworden? Nee, alles behalve. Ja, ze heeft hier gewoon een vrolijke popsprong te pakken. Een soort Waka Waka 2.0. Alle ingrediënten zijn er aanwezig om een gigantische hit te worden. Of dat ook zo gigantisch gaat worden, dat is even afvragen. Maar het is vanaf nu, of afwachten, het is dan nu wel een hit. De Q-music alarm schijf van afgelopen week. En dus de enige nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. Nummer 31 is voor Shakira en Zoo de soundtrack van Zootropolis 2. Gezongen dus niet door Shakira, maar door een gezellig. Ik heb nu al zin in de vrijdagmiddagbol. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we the floor into a zoo. Oeh, oeh. Times in my place, it's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Hey, alright. Only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. turning the floor into a zoo, come on, keep it up, it's fun if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo, Ooh Ooh a zoo, we're living a heat of time, no chance to cool down, continue to confined, what do we do now? Zoo, -oo -oo. come on keep it up It's funny if you're down to play And we're turning the floor into a Zoo -oo -oo. Hey. Gazellig Het is de enige en hoogste die we binnenkomen deze week Op nummer 31, Shakira, de gazelle in Zoetropolis 2 Zoo, de alarm van afgelopen week Wesley zegt, dit nummer maakt je zo vrolijk En Jeroen is weer wat een gezellige muziek Ja Nummer 31 deze week dus, de track die Shakira schreef... vanuit het perspectief en de emoties van een gazelle. Zo eentje die op de Afrikaanse savannes rondstruint. Niet de Nederlandse gazelle, dat had namelijk de track waarschijnlijk zo geklonken. Nou, als je dit begrijpt, dan ben je echt heel scherp op vrijdagmiddag. Zo de onze 10 hits in de top 40 van deze week. De lijst gaat zometeen verder met nog veel meer zomersgeluid, Net zoals Zoo van Shakira. Topic, Fireboy, DML, Body, krijg je zo. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een auping. Nu tot 20% wintervoordeel.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 Dan wil je het als ZZP'er goed geregeld hebben. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal beheer. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals alle Danio Romige kwark. 1 plus 1 gratis. En alle Glorix en Ambipuur wc-gel en toiletblokken. 2 plus 5 gratis. We doen het je mee. Plus de kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl. Kippie.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 Onze experts bieden je overzicht, zakelijk en privé. Plan een persoonlijk gesprek op abnambro.nl slash vooruitkijken. Voor ieder begin, ABN Amro. Zet je tanden in dit mega voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel SinsOdine Mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? Deze week komt je trek aan het trekken.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 ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg Kom maar verder Met nieuwe banden bijvoorbeeld Nu alle Continental banden 20% korting Plein je afspraak op quickfit.nl Hij is weer klaar QuickFit en weer verder Bundels van Hollands Nieuwe krijgen super goede reviews De Consumentenbond geeft ons een 8 Top netwerk, geen gedoe, heel zacht prijsje Ga ook voor die gouden combi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 Pole to Pole with Will Smith. In 100 days, I'm going to cross the seven continents... to find the answers to what's important. On my Pole to Pole journey... I'm exploring the extremes of our planet. The nieuwe serie Pole to Pole with Will Smith. Elke zondag, 8 uur, National Geographic. Het is nu al zomersail, bij to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 Dikke kans dat je terugleverkosten betaalt. Met Zonneplan Energie niet. Sterker nog, je ontvangt een zonnebonus. Ontdek het energiecontract voor zonnepanelen. Op zonneplan.nl slash zonnebonus. Voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu van 40% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier. Goedemiddag. Het Q -music -nieuws van nu.nl. Hier is Nathalie van Zuiderkom. Goedemiddag. Nog veel vragen in het Zuid-Hollandse Den Hoorn. Gisteravond kwam een jongen van 16 daar om het leven. Er werd gedacht aan een schietpartij, maar daar is de politie niet zo zeker van. Het onderzoek loopt nog. Het incident maakte veel los in de buurt zaghard van Nederland. Ik heb nog nooit zoveel politiehouders bij elkaar gezien. Ik was ook eigenlijk erg verbaasd over het feit dat dit kon gebeuren hier. Jij schrikt er wel van. Je verwachtte niet uh, in de buurt eigenlijk dat dat zoiets gebeurt. Een man van 18 is opgepakt. Er is meer bekend over de schietpartij van gisteravond. ...op de A59 bij Nieuwkuik in Brabant. De drie opgepakte mannen komen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel... ...meldt de politie. Hun auto werd klemgereden door twee andere auto's en daarna beschoten. Eén man raakte licht gewond. Na de schutter en de andere auto's wordt nog gezocht. Dan naar Spanje, waarbij zondag 45 mensen omkwamen bij de treinramp. Uit eerste onderzoek blijkt dat er inderdaad een breuk in de rails zat... ...waardoor een trein ontspoorde en een andere erop een botste. Dat verhaal ging al eerder rond. Er gebeurden deze week nog meer treinongelukken in Spanje... waarbij nog een dode viel en ook tientallen mensen gewond raakten. En sport dan: Quinten Timber heeft op zijn socials afscheid genomen... van Feyenoord en de fans. Hij is in Frankrijk om zijn transfer naar Olympique Marseille af te ronden. Timber heeft geen leuke laatste tijd gehad.